Beste jongens en meisjes, we gaan beginnen met Bijbelverhaal 3. En Bijbelverhaal 3, dat heet Kain en Abel. Maar, we gaan eerst terugkijken naar het Bijbelverhaal 2, en dat was de zonderval. Dat ging er mis. Eva ging luisteren naar de slang. Eva ging praten met de slang. En, ze ging echt luisteren naar de slang. En Eva die gaat twijfelen aan God doordat ze gaat luisteren naar de slang. En Eva kijkt naar de vrucht. Eva plukt de vrucht. En Eva eet de vrucht. En Eva brengt de vrucht naar Adam. Dan gaan we nu verder met het verhaal van Kaïn en Abel. De man Adam die sliep met zijn vrouw Eva. En Eva werd zwanger. en kreeg een zoon. En die zoon noemde ze Kain. En Eva zei, de heer heeft mij geholpen, nu heb ik een zoon op de wereld gezet. Daarna kreeg ze nog een zoon, dat was Kains broer. En die heette Abel. En waarschijnlijk was het een tweeling. Want er staat niet bij dat Adam weer sliep met zijn vrouw Eva, maar dat ze achter elkaar nu twee zonen kreeg. Later, staat er, ging Abel zorgen voor de geschapen en de geiten daar zie je hier een plaatje van. En K1 ging op het land werken. Daar zie je hier ook een plaatje van. Op een keer nam K1 wat graan en dat gaf hij als offer aan de Heer. Ook Abel ging een offer brengen. Hij slachtte een mooi jong schaap, een lammetje. En de Heer keek naar Abel en naar het offer van Abel, maar niet naar K1 en naar het offer van K1. Toen werd K1 woedend. Zijn ogen werden donker staan. Van boosheid. Je zie je een plaatje ervan. Hè. Dan zie je dat de rook van het offer van Abel naar boven gaat. En de rook van Kain niet. Of het echt zo geweest is, weet ik niet. Of het daarin... Maar de Heer die ziet dat. Dat Kain zo donker kijkt. En de Heer vraagt naar Kain. Waarom kijk je zo boos? Als je doet wat goed is. Dan kun je iedereen aankijken. Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. En wat God eigenlijk zegt tegen Karen is, als jij niet over het kwaad heerst, dus als jij niet de baas bent over het kwaad, dan zal het kwaad de baas zijn over jou. En dat is een les moet je heel goed onthouden. Jij moet sterker zijn dan het kwaad, zegt God. Toen zei Kain tegen Abel, ja, ga je mee het veld in? Maar daar gebeurt iets heel verschrikkelijks. Daar in het veld sloeg Kain zijn broer Abel dood. En heeft Kain van tevoren geweten wat dood was? Ze hebben het waarschijnlijk niet geweten. Ze hebben nog nooit gezien dat iets dood gegaan is, denk ik. En dat is voor de eerste keer dat een mens de ene mens de andere mens doodslaat. Iets verschrikkelijks. Hier zie je een plaatje waar ze aan het vechten zijn. En toen vroeg de heer aan Cain, waar is je broer Abel Cain? Dat weet ik niet, zei Cain. "Je hoeft toch zeker niet op mijn broer te passen? De heer zei, wat heb je gedaan Cain? Wat heb je gedaan? Het bloed van je broer, dat schreeuwt van de grond naar boven. Dat schreeuwt naar mij. Jouw misdaad moet gestraft worden. Daarom zal het voortaan slecht met je gaan. Je moet weg van deze plek waar je je broer gedood hebt. Weg van de grond die rood is van het bloed van je broer. Ook al werk je hard op het land, er zal niets meer voor je groeien. Voortaan moet je over de aarde zwerven. Kain zei, die straf is veel te zwaar. U jaagt me weg van deze grond. U wilt niets meer met me te maken hebben. En als ik dan alleen over de aarde zwerf kan iedereen me zomaar doden. Maar de heer zei tegen Kain, als iemand jou doodt, zal ik hem zeven keer straffen. En hij maakte een teken op het lichaam van Kain om hem te beschermen. Dan zou niemand hem doden. Iedereen die zou weten, oh, dat is het teken dat heeft de heer gegeven aan Kain. We mogen Kain niet doden, want als we dat wel doen, dan worden we zeven keer gestraft. Toen ging Kain weg bij de heer staan. Hij ging in het land Not wonen. Dat ligt ten oosten van Ede. Dan gaan we naar de leerpunten. Het begint met jaloers op een ander zijn. Kaïn was jaloers op Abel, omdat het offer van Abel wel aangenomen werd. En het heeft niks te maken, denk ik, met dat Abel een lammetje offerde. Want later zie je ook dat graanoffers ook voor God goed zijn. Maar het had te maken... Met hoe Abel in zijn hart was. Abel was blij en dankbaar en Kain was dat niet. En daarom wilde God niks te maken hebben met het offer van Kain. Als je merkt dat je jaloers wordt, dan moet je er tegen vechten. Wees tevreden met wat je hebt. Wees blij als anderen iets moois krijgen. Dank God voor zijn goedheid en trouw aan jou. Nou, dat was het Bijbelverhaal. En dan gaan we nog zingen van het verhaal Kain en Abel. Ik hoop dat je de volgende keer weer kunt luisteren. Tot ziens! not alone, Adam helped her in the boat. Cain and Abel, brothers too, fine and tall and strong they grew. With a knick-knack paddy rock, even when they grown, they had strength to call. Hebrew seed, he was gifted, yes indeed, with an ignat paddy. What gave God what he'd grown? Abel gave back meat on bone. <music> Abel's gift was love. The more sin came crouching at Cain's door with an. Jealousy is sin, so he did his brother in. Where is Abel? Is he alive? I don't know, said Cain, who lied. With a knickknack, paddywhack, listen, hear the sound. Abel's blood cries from the ground His Death was cold and slick What was done Cain could not fix With a knick-knock paddy-wock he ran away from God Off he fled to a land called Nod